Make some noise. The can trap. The house I trap. The flying, Trap the booyah Trap the Zulu. Trap me living in house. Me living in the tree. Elitist. They and get your shop. No smoke. No sim. No take No cup. All me take's a glass of juice. the pyramid of to join the beast and beast of a fatherland africa 'Cause with a banjo we can move the mountains drop your personal individual ambitions just the devil of a purifier fatherland african people come from your vulture Stand the film 'cause you are the era of the mankind you are the dreams you are the hope you are the future you are the past you are the grandfather of civilization this is what ends the one old dog to see. the impossible just takes a little longer out of this world and into another world the in there is so much to discover. The man seem to everywhere. If there are people in the world who know the rat is stop the fire burning in my home, Africa. King Mandela, you had a dream. Stop evidence and equality for men. Africa for me and Africa for you the It doesn't really matter where. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de Eter op 106,9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 11 uur. Gert luk met het NOS Journaal. De twee homo's die zijn weggepest uit de Utrechtse wijk Leidse Rijn... stellen de gemeente, de politie en de staat aansprakelijk voor de ontstaande situatie. De twee mannen vinden dat de instanties de zaak niet goed hebben aangepakt... na de acht aangiftes die ze hebben gedaan van onder meer het bekrassen van hun auto... en het ingooien van hun ruiten. Ze zijn uiteindelijk verhuisd omdat de politie er naar eigen zeggen niet tegen kon optreden. Hun huis hebben ze ver onder de waarde verkocht. De mannen willen nu via de rechter afdwingen dat de daders alsnog worden vervolgd... en ze eisen een schadevergoeding. Een van de reactoren in de Japanse kerncentrale Fukushima heeft opnieuw problemen. Uit reactor nummer drie komt grijze rook. Vermoedelijk komt de rook uit het koelbad waarin de splijtstaven liggen opgeslagen. Enkele medewerkers van het energiebedrijf zijn geëvacueerd... Er is geen verandering gemeten in de hoeveelheid straling in de omgeving van de reactor. Medewerkers zijn al dagen bezig om de kernreactoren te koelen. Bij twee van de zes is de stroom vannacht hersteld. Gehoopt wordt dat de pompen voor de koeling weer op gang komen. De president van Jemen is de steun van een deel van het leger kwijtgeraakt. Een generaal van de 1e legerdivisie is overgestapt naar de oppositie. Volgens de Arabisch nieuwszender Al Jazeera zijn twee andere generaals ook overgelopen. In de hoofdstad Sana zijn tanks en militaire voertuigen gezien die mogelijk op de hand zijn van de oppositie. Betogers bivakeren al dagen in de hoofdstad, ze eisen het vertrek van president Saleh. Die stuurde gisteravond zijn regering weg om de betogers tegemoet te komen. Vrijdag kwamen bij protesten 52 mensen om het leven en raakten meer dan 200 mensen gewond.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 Van Pettigem met het programma In Zandvoortse Zaken. En vandaag uh, heb ik een gesprek met Stephanie Wendelgelst van Lavoc. Zeg ik dat goed, Lavoc? Ja, ja. Wat betekent dat? Het is een Frans woord, hè? Uh, ja, nou ja, het is een Frans woord. Het betekent eigenlijk in de mode. Oké. Okay. Dus we uh, hebben het eigenlijk via het blad de VOC. <laughs> ja, dat is een modeblad, ja. hè? Ja. En uh, wat zijn jullie voor zaak? Wij zijn een uh, kapperzaak. En wij doen onder andere visagie.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 Nieuwe ketwal kapsels voor uh, shows, uh, bruidskapsels maken. Hm. Dus uh, ja, zo blijf ik eigenlijk een beetje op de hoogte van de nieuwste technieken met ontsteken ja. en um, krullen maken van alles en ook ja. Nou, dat klinkt wel heel ja. leuk, he? Allerlei dingen.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 Hm. Ja. ja, en dat zo de, die mensen samen die maken dan een hele leuke ja. Ja, show, kan je het zo ja. noemen? misschien dat het in de toekomst nog wel een keer komen. Ja, was het een ja. groot succes voor Slandvoort dat? Uh, ja, het was wel heel druk. Ja, het hm. was wel, uh, wel leuk. <laughs> maar misschien ja. hadden we een leukere uh, locatie nog iets groter moeten hebben. Ja, daar staan er zoveel heeft. mensen op. Al. Ja, en uh, man, de ketbalk. Had, uh, misschien nog uh, groter gemoeten. Ja, ja, dat je het dan meer uh, ja. kan plaatsen. Ja, maar het was een leuke show. Mm -hmm. ja. Leuk, ja. ja we hebben ons best gedaan. Dus, uh. En uh, wat zou je zelf, uh, hoe zie je zelf over vijf jaar? Uh, ik hoop, uh, nou, ik hoef niet per se uh, groter, grotere salon, maar uh, wat me wel leuk lijkt is om meer te reizen, bijvoorbeeld naar uh, Londen en Parijs om. Uh,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 So far, the wind's so far. I just can't see. So far, the Stimme viele Völker Zogen hoch zu dieser Stadt, lobten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 Dead on high Hear the beautiful gates Long to see you arise And all of Zion No.